Nou, op uh, tweede Pinksterdag, dan gaat het gebeuren, in Goorle, uiteraard... ...de Street Race Goorlen, onder die noemer... ...want het wordt een groot spektakel met uh, veel bekende namen. Ik heb uh, Erwin Rinks aan de telefoon. Hallo, Erwin. Goedemiddag, hallo. Ja, hallo, ja, de Street Race Goorlen. Ja, uh, hoe moeten we het eigenlijk noemen, want er staan eigenlijk twee namen bij, hè? Ja, goed, uh, het is een, uh, een mountainbike evenement, alleen... Uh... Het is een, een iets ander evenement dan de normale mountainbike evenementen. Het is een uh, street racer wil zeggen dat we met door het dwars door het dorp heen gaan knallen. Ja. Maar dan uh, over kunstmatige hindernissen. Oké, okay, dus uh, het is, is eigenlijk best poten, wel uniek. Maar, uh, ja, dat zeker. Ja. ja. Dus dat maak je elders in Nederland eigenlijk niet op deze manier mee. En nou dan hebben jullie best wel wat bekende namen weten te strikken. Hè? Vertel eens, wie komen er allemaal? Nou goed, het is een, dit jaar de tweede keer dat wij een Nederlands kampioenschap organiseren. Dus uh, op mountainbike gebied, uh, als je kijkt naar de, de renners die uh, meedoen, dan zit uh, ja, de top van Nederland uh, doet daaraan mee. Er zijn jongens bij die zelfs al uh, internationaal zeg maar, hun doorbraak hebben meegemaakt. Maar ik denk ook dat jij doelt op uh, de wedstrijd met ex-professionals. Ja. Nou, dat is een wedstrijd die we sinds vorig jaar uh, hebben toegevoegd. En uh, ja, dat is ons zo goed bevallen en ook door sponsoren en media zo goed opgepakt... dat we dit jaar weer doen. Ja, wat, uh, wat was de reactie van deze bekende namen om, uh, om weer mee te doen? Waren ze gelijk uh, ja, uh, gemotiveerd van, ja, natuurlijk, we komen weer naar Gordon. Ja, inderdaad. We hadden natuurlijk een, een, een heel leuk startveld vorig jaar al... met uh, namen als champagne uh, voor van Poppel en Jeroen Blijlevens, uh, dat soort mannen allemaal... Uh, nou ja, goed, die waren heel erg enthousiast. En die hebben toen al gezegd, als het weer uh, is, dan staan wij er sowieso weer bij. Ja. Dat was natuurlijk wel makkelijk voor mij om ze te, be te bereiken. Maar ja. daarnaast hebben we ook nog allemaal nieuwe... Uh, uh, renners erbij betrokken die er vorig jaar nog niet waren, die hadden het van horen zeggen. En die heb ik, uh, nou goed, ik ken er heel veel. Dus ik kon ze allemaal wel bellen en ze waren uh, meteen overstag. Ja, het wordt dus uh, erg druk. Want uh, hoeveel uh, ja, toeschouwers is misschien moeilijk te zeggen. Maar hoeveel renners doen er dus sowieso tot nu toe al mee? Je heeft er ongeveer een, uh, een aantal. Nou, wat ik uh, gezien heb, is bij de funklassen zitten we helemaal vol met de mandjes. Dat, ja, daar de, de mogen er maar 50 in de baan. Dus uh, in het parcours 50 tegelijk. Nou, dat is vol. Uh, de kinderen zitten we richting de 100 kinderen die mee gaan uh, doen. Mm -hmm. En dan uh, hebben we de NK Dames, dat is een wat kleinere klas. Omdat het Nederlands Kampioenschap Dames. De, ja, er zijn gewoon wat minder dameslicenties op dit moment. Hè, dus die echt in het wedstrijdsegment uh, uh, zitten, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan krijgen we die wedstrijd met die ex-professionals. Dat waren er vorig jaar 20. Dit jaar zijn dat er 26. Zo, oké. Okay. Dus dat is, uh, ja, we hebben. Uh, Toevallig nog toegevoegd, uh, gisteravond nog uh, Johnny Hogeland en Gert Jacobs. Ja, en ook weer twee van die hele bekende uh, koppen uit de Tour de France en zijn nog regelmatig op televisie. Dus dat zijn ook uh, weer leuke mensen om erbij te betrekken. En dan uh, uh, krijgen we nog op het einde van de dag uh, het Nederlands Kampioenschap Heren. En daar doen er ongeveer zo'n 40 tot 45 aan mee. Ja, de dag is zo'n beetje om kwart over zes afgelopen. Hè? Dan is de huldiging hè. Uh, ja, wie denkt u dat er gaat winnen? Heeft u wel ongeveer een idee wat betreft uh, ja, de prominenten? Nou kijk, op dit moment uh, de huidige Nederlandse kampioen is Twan van der Brand. Mm -hmm. uh, dat is een Brabander. dus dat is uh, heel mooi als die weer wint, want dan ben ik uh, wel uh, gezegend met weer een Brabantler in het rood blauw. Ja. Maar er doen meer Brabanders mee die een kans maken, zoals Michiel van der Heijden uit Drunen bijvoorbeeld, ja. maar ook uh, Patrick van Leeuwen uit Hilvarenbeek. Die maakt eigenlijk wel een hele grote kans ...om dit jaar die titel te gaan pakken. Ja, inderdaad. Nou is een streetrace door het, door het centrum van Goorle heen. Hè? Uh, ja, hoe kunnen mensen eigenlijk het beste op die tweede Pinksterdag uh, ja, uh, ja, na, naar Goorle toekomen? Wat zijn de vervoersmogelijkheden? Want als het erg druk wordt, dan moet je wel op tijd zijn om een goed plekje te krijgen, lijkt mij. Ja, dat is inderdaad zo. Je moet op tijd zijn. We hebben diverse uh, uh, routes voor de mensen van buiten Goorlen. Hè. We hebben diverse parkeermogelijkheden. Die hebben we ook aangeduid met parkeerbordjes. En voor de mensen uit Goorlen zelf, uh, zeker te voet komen of met fiets. Uh, heel toepasselijk hè, met de fiets. <laughs> ja. En toch dat je een mooi plekje aan het parcours krijgt. Want zoals het ook vorig jaar was rondom de Viniestraat en het Kloosterplein. Ja, we hebben wel eens wat gehoord van de gemeente die schattingen deed van richting de 10.000 toeschouwers. Ja. Misschien gaan we er wel overheen dit jaar, want ook, uh, ook faciliteren we nog de Irene Busprijs. Ja. En uh, nou, ik zal het maar meteen verklappen. Irene zelf gaat uh, de prijs ook uitreiken voor het eerst. Kijk, oké, okay, de primeur. Ja. Dat is nog eens de primeur, hè? Ja, inderdaad. Nou hartstikke goed. En het begint ja. om uh, kwart over tien in de ochtend, hè? Dan begint de funklasse, Zoals jullie dat zo mooi noemen. En ja, dan, dan, uh, ja, dan, dan eindigt die uh, laat in de avond. En er is ook muziek, want, ja, Roy Donders komt ook langs, hè? Het is uh, niet te geloven, maar ook die komt langs en uh, die gaat een, uh, een aardig stukje zingen op het middagprogramma. Maar ook uh, onze gorele vriend uh, Johnny Purple zal aanwezig zijn. Oké, okay, dus so, ja, uh, Roy gaat niet fietsen, hè? Nee. Nee, hij gaat niet fietsen, want hij houdt eigenlijk niet zo heel erg van fietsen. Maar hij vindt het wel heel leuk om het vanaf het podium te gaan bewonderen, denk ik. Nou, hartstikke goed. Iedereen gaat naar Goorlen op Tweede Pinkse dag voor de streetracing ja, Goorlen. Ja, goed. Dank u wel, meneer Rinks, voor de toelichting. En een succes en een nou, succesvolle gedaan. dag. Nou, hartstikke mooi. Bedankt ook.